Een hele goede nacht. Ach, oktober alweer. Ja, de ober zit in de maand. En dat betekent uh, dat we warm gaan worden... door middel van vragen en antwoorden. Um, en het is eigenlijk hetzelfde principe als altijd. Jij bepaalt waar dit programma over gaat... door te bellen naar 0800-1121. Met een vraag. Gewoon een vraag waar je al heel lang mee rondloopt. Of een vraag die je net te binnen schiet. En je denkt, hoe zit het nou eigenlijk daarmee? En het mooie is dat er heel veel mensen naar Radio 1 luisteren... s'nachts die verstand hebben van, van alles en nog wat. En als ik mazzel heb, dan bellen die ook naar 0800-1121. En dan is er iemand die het antwoord geeft op de vraag. Dat is het hele principe van Nachtzuster. En uh, dan zijn er nog wat extra manieren om tot vragen en antwoorden te komen. Zo is het uh, mogelijk om te mailen naar uh, omroepmax.nl. En het is ook mogelijk om te twitteren... apenstaatje nachtzuster. En als je wilt chatten, dan kijk je even op nachtzuster.net. 0800-1121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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, iets aan de pijn.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe het aan Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, aan <totstuk> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. Ik brand van binnen Nacht zisten Doe iets aan, ben. Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zisten Hal ik de morgen? Nacht zisten Doe iets aan, Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, waar iets ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, auw. Nachtzister, Narcissist. Narcissist. Narcissist. Ah, ah, ah, Een leuk beentje hoor. Doe maar, heten ze. Zou best nog wel eens wat kunnen worden. En het liedje heet Nachtzuster. Hoe toepasselijk is dat? 0800 1121 is het nummer voor al je vragen en je antwoorden. Je bent van harte welkom in het programma. Moet je natuurlijk wel even bellen. Louis. Hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht, goedemorgen. Zit je in de auto? Ik zit in de auto, ja. Ik ben uh, over een uurtje ben ik thuis naar een dag lang werken. Ah, wat heb je gedaan? Ik, uh, ik heb wat spullen gebracht naar Warschau in Polen. Eerlijk waar? Ja... Dat moet ik, ook ik, gebeuren. Ja, het moet ook gebeuren, hè? En wat moest er naar Warschau gebracht worden dan? Eh, uh, ja... Iets van de farmaceutische industrie. En dit, dit klinkt nu alsof je heel erg in de illegale handel zit. Want het zou heel onverstandig zijn om dat op Radio 1 even door te geven. Nee, nee, nee. Het is geen illegale handel. je niet te zijn. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke fijn. Maar nu weer onderweg naar huis... Ja, dat klopt. En nog een uurtje te gaan, en je zit in de auto, en je denkt: hoe zit het ik heb, nou toch met? Ja, ik heb een vraag, en dat deed ik al heel lang. Vaak eh, zocht al: met de puntentelling van tennissen. Ja, belachelijk. Nou, het is, het is mij duidelijk: oh. eh, zes games is één set. En eh, zoveel zes hebben je de partijen gewonnen. Maar er zijn verschillende sporten, waarbij bijvoorbeeld eh, bij basketballen twee punten. Van buiten de cirkel een bal is drie punten. Ja. Bij rugby heb je de scrum en uh, conversie, verschillende punten. Maar bij tennisen, als jij die bal in het vakje slaat, krijg je 15 punten. Ja. Bij de tweede keer krijg je weer 15 punten. Ja. Maar waarom krijg je dan bij de derde keer maar 10 punten? Ja, belachelijk. Ja, ik weet niet of het belachelijk is, maar zit daar een gedachte achter. Dat wil ik wel eens weten. Ja, ik vind het een supervraag. Dus uh, het is gewoon heel gek, ik zou ook kunnen zeggen dat het zijn vier dezelfde punten is. Doe 1, 2, 3, 4 of 10, 20, 30, 40. Ja. Maar het is gewoon een 15, 30, 40 game. Ja. En lof, toch? Ja, het is als tegen partij geen punten scoort. Heb je een lof game, dat loopt. Oh. Ja, ik, ik weet er echt helemaal niets van hoor. Als het over sport gaat, dan haak ik altijd af. Maar ik vind het wel, ik ben echt ook benieuwd wat het antwoord is. Kom je hierop omdat je zelf tennist of omdat je graag tennis kijkt? Nou, ik kijk zelf best wel graag tennis. Ik ben eigenlijk uh, weer een voetel maar tennis vind ik ook uh, heel mooi en interessant om naar te kijken. Maar uh, ja, ik had wel een paar vaak gedacht, nou, ik ga die vraag op je stellen als ik hier in de gelegenheid kom... En ja, ik rij net het land binnen en uh, ik ga gelijk bellen. Heel verstandig. Gaan we eens kijken of we dat binnen een uur nog beantwoord kunnen krijgen? Of iemand even kan uitleggen waar die puntentelling bij tennis vandaan komt? Zo kan ik het ook nog mooi kort samenvatten. Oké. Okay. Dank je wel, Louis. Hey, uh, heel plezierige uitzending nog. Ja, jij ook? En rij voorzichtig. Dat hey, doe ik. Oké, okay, hoi. Dag. Dag. De puntentelling van tennis 0800 1121. Um, even kijken, Ad? Ja. Hallo. Dag. Uh, ik had een vraagje over een huisarts in een dorp van 2000 inwoners... waar je niet bij overweg kunt of je dan die enige huisarts is van, al, van, van het hele dorp... of je dan in een dorp verderop naar een huisarts kan. Wie dat regelt? of hoe je dat moet regelen. Hm? Ik zou bijvoorbeeld niet weten hoe ik dat moet doen. Of ja, de mensen opbellen in een dorp om me heen. Ja. Maar is er een vaste regel voor dat één arts zoveel mensen heeft? Want ik zit in een dorp met 2000 inwoners. Ja. Ik ben er niet tevreden over en ik wil naar een andere huisarts. Oh ja, nou volgens mij... En dat mij... is zeer benauwend als je afhankelijk bent van één arts. Ja. Nee, dat kan ik, ik... me voorstellen. Ik heb vroeger ook al eens een keer meegemaakt. toen ik in het noorden woonde. Maar had ik ook oneenigheid. En die man, die lag goed dwars. Ja. En ik heb daar verder nooit mee. toen ben ik gaan verhuizen zelfs. Dus zo is het. Dus. Oh, maar je bent toch niet verhuisd omdat je ruzie had met de huisarts? Nou. Dan gaan we nog wel meer dingetjes bij kijken, maar goed, oh. ik bedoel, dat was toch wel een van de redenen denk ik denk, ja, laat ik dat door maar zitten, ik ga hier anders wonen. En ook hier kun je weer niet uh, met de huisarts uh, doorheen deur. Nou, zo zit het niet in elkaar, hè. niet weer. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik stel gewoon bepaalde zaken. Hè. Ja. Ik, uh, je uh, wordt tegenwoordig, en omdat ik dus in een leeftijd zit, dat je dus, ik ben 72, dat ze denken dat ze je overeind moet houden met medicijnen. Oh. Nou dat vind ik niet. Ik vind gewoon nee. als je gezond eet en als je, zoals ik vegetarisch ben en uh, uit de biologische landbouw komt, dat je daar dus veel meer kan dan met al die pilletjes. Ja. En dat, daar is me niet mee eens. En eh, toen dacht ik me eigenlijk... ja, ik heb geen zin in weer een, een, een woordenwisseling en, en noem maar op met de ja. arts. Want het zijn toch mensen die toch een grote vinger in de pap hebben. Kan ik er niet omheen en gewoon overswitchen naar een ander? Bestaat daar een regel voor? Ja, nou ja, ik, ik ben je graag te willen, Ad. Maar volgens mij kun je gewoon de huisarts in het dorp naast het jouwe bellen... En, en bij die huisarts... Uh... Dat, dat weet ik juist niet. Het is wel een paar kilometer op... drie, vier kilometer verderop. Ik ja, maar ook, die... dat, dat ze verdeeld hebben in segmenten van daar één en daar één... Oh. dat bedoel ik mee. Het is geen huisartsenpraktijk. praktijk. Dan was nee. het verhaal zo opgelost. Maar uh, hoe om had je het in gedachten? Want stel, stel, ik, stel je, je breekt je grote teen, ik roep maar wat... Ja. Ga jij dan naar de huisarts toe of verwacht je dat hij naar jou toe komt? Ja, ik kan ook naar de huisarts toe gaan. En, en ik... want zolang je naar de huisarts toe gaat, denk ik dat het de huisarts niet zoveel uitmaakt waar je woont. Alleen als het, als het andersom moet. Ja, nou dat is inderdaad. Dat, dat, is, dat is inderdaad het punt. Oh, natuurlijk is zo'n een man ook genezen om naar jou toe te komen. Ja, en ik denk, ja, ja. Ja, nee, ik heb geen idee wat de regels daarvoor zijn. Even kijken hoe ik dat omschrijf. Ja, misschien horen de mensen nu, er zijn er wat genoeg nachtpersoneel in de, in de, zorg. de medische wereld in ja. de zorg, die je daar misschien weet van hebben. Maar denk je dan dat je uh, met die andere huisarts niet gewoon weer hetzelfde probleem krijgt? Nee, want ik, ik, oh. ik, ik, ik, ik hou van een anthroposopische huisarts, die heb ik hiervoor ook gehad altijd. Ja. En, en, en, en dat vind ik op een prettige manier. En ik, dat als ik commentaar geef doordat ik de bijsluiters goed lees. Ja. En dat ik zeg, nou dat dan wil ik me niet aan het blootstellen als dat gevaar erin zit. Omdat ik ja hoe zo ervaringsdeskundig ben met medische fouten. Dus uh, ben ik heel alert. En ja. Zeker op mijn leeftijd. Ja. Om niet te verkeerde dingen te eten gewoon. Nee. Dus je moet gewoon een huisarts waar je een beetje een klik mee hebt juist yes, die ook ja. meedenkt met mij. Ja, nee, dat snap ik. Nou en die ja, niet zegt, als er een, een rapport komt van, van, van, van een laboratorium... en die alleen maar zegt, het is goed. Nee, dan wil ik een getal weten. Want er zijn overal, er zijn er garanties voor. Oké, okay, nee, ik hoor het al. Nou, um, <lacht> ja, ik ben benieuwd. Maar ik, we kunnen in ieder geval antwoord, uh, denk ik, uh, vinden op de vraag... Of je, of je een huisarts in een ander dorp kunt... Uh, Kunt, uh, hoe zeg je dat? Uh, consulteren. Ja, consulteren, dat is nog eens een mooi woord. Ja. ja. Nou ja, het lijkt mij dat het gewoon kan. Maar laten we vooral uh, de oproep doen om iemand die er verstand van heeft om even te bellen naar 0800 1121. En uh, ik ga op zoek, Ad, naar een okay. antwoord. Dankjewel Bedankt. voor je vragen. Jojo. nacht Dag. Ria. Hallo, Astrid. Dag. Hallo, um, ik heb een, een vraagje over de uitdrukking een hart onder de riem steken. Oh jee. Waar komt die vandaan? Oh jee. Ja, ja ik weet wat ermee bedoeld wordt, maar waar komt die vandaan? Ja. Want ik ben, ja, ik ben ook deels Engelstalig opgegroeid mm -hmm. en ik kan me niet uh, herinneren dat er in het Engels zoiets bestaat. Het is een puur Nederlandse uitdrukking volgens mij. To put the heart under the belt. <laughs> Ja. zeggen ze niet, hè? Nee, niet echt. Oh, Maar is er niet een Engelse equivalent? Dus, um, ik kan het me niet bedenken, nee. Uh, to... Ja, nou, roep maar wat. Uh, to support someone krijg ik dan. Ja, nou, ja nee, daar dat, dat, dat schiet je nee. ook niks mee op. Een hart onder de riem steken. Ja. We ja. hebben de vraag ooit een keer gehad. Dat mag ik niet ja, meer ik zeggen. Wel. Nee, maar, nee. Er zijn verschillende antwoorden toen uh, overgekomen. Eentje, um, het had iets te maken met ridders. Ja. Daar, heb ik, dat, daar staat me iets van bij. Ja. En verder weet ik het niet meer. Ik zeg uh, nee, 0800-1121. Guido. In de hoop dat iemand het even oplost. Ja. Zo. En nou. uh, had je hem nodig ook, dat hart onder de riem? Nee, nee, nee hoor, nee hoor. Nee, dat gaat allemaal goed. Oh, ja, hartstikke. Ik, uh, ik denk dat dit wel lukt, want uh, ik weet dat er mensen zijn die inmiddels naar bed gaan met het etymologisch woordenboek al, uh, al op het nachtkastje, speciaal voor dat dit lukt. soort toestanden. Dus okay. uh, 0800-1121. Dank je wel, Ria, voor de Dankjewel. vraag. Dank je wel. Oké, Dag, hoi. Adrie. Hallo, hallo. Hallo. Nou, ik heb mijn frietpan aangesloten op een uh, zonnepaneel. Ja, voor de mensen die er nu geen chocola van kunnen maken. Vorige week had ik je aan de telefoon toen... Uh, ja. Weet ik niet meer. Iets, iets met friet. Ik zal dat het vet zit er nog in. Is dat erg? Ja, oh ja, dat. Nee, dat ah, was... Ik weet het alweer. Je ja. moest het verversen als er stukjes in kwamen. Ja, ja. Ja. Goed. Nou, het volgende. Ja. Een, een, uh, een zonnepaneel. Iedereen ja. heeft zijn mond er uh, vol over. Maar wat zit er nou echt in dat ding? En oh, hoe groot is dat ding? Wat weegt zo'n ding? Wat kost zo'n ding? Maar ik wil weten wat erin zit en hoe het werkt. Maar niet zeggen er zit een zonnecel in. Oh. Maar, maar wat, wat zit er nou in en hoe werkt het? En is dat ding net zo groot als een behangtafel? Ligt hij op je dak? En kan hij in de fik vliegen? Kan ben hij in de fik kijken? vliegen? Nee, natuurlijk kan hij niet in de fik vliegen. Oh. oh. Nee joh. Oh. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar het lijkt me wat ja, niet... zou erin zitten? Allemaal spiegeltjes, een ro uh, rol aluminiumval. Dus ik zou dan wel eens willen weten wat erin zit. Wat is de technische inhoud van een zonnepaneel? Ja, en waarom doen we er tien jaar over om dat ding eruit te krijgen? Tien jaar? Uh, ja, voordat we de centen eruit hebben. Um, ja. Goeie vraag. Ja, want dat, dat, ik vertrouw ze niet. <laughs> vertrouw je ze niet? Ja, net als het frituurvet. Oh ja, maar ja. Jij vertrouwt helemaal niks in niemand, Adriaan. Nee, Misschien moet je weer samen met Ad en huisartsenpraktijk beginnen. Ja, ja, ja. ja. Dat zou ook... Nee, um, ja, nou ja, ik vind het eigenlijk een hele goede vraag. Dus eigenlijk kan ja. ik gewoon uh, vragen of iemand even wil bellen... om uit te leggen hoe een zonnepaneel werkt. Ja, maar niet zeggen er zit een zonnecel in, want dat snappen we niet. Nee, Als okay. je een in zit, snap ik het. Oké, okay, dus dat schrijf ik even op. Als er iemand zegt van ja, er zit een zonnecel in... dan uh, moet ik nog even doorvragen. Jawel. Ja? Ik ga het zetten de radio weer aan. Oké, had je me ja, uitgezet dan? Wel, dankjewel, tot ziens. Dankjewel, Adrie. Hoi. Hoi. Kijk, Adrie houdt het altijd lekker kort, hè? Ja. Hoe werkt een uh, zonnepaneel? 0800-1121. Kom, dank je wel Zo'n hekel aan als mensen op de radio zeggen dat er een mooie clip bij een bepaald liedje zit. Maar hier zit wel een echte mooie clip bij hoor, bij dit liedje. Dank je wel voor de zon, was dat van skik. En dat naar aanleiding van de vraag van Adrie van: Wat is nou eigenlijk een zonnepaneel? Wat zit er in dat ding dat op je dak wordt geschroefd? Als je het weet 0800 1121. En datzelfde nummer mag je bellen als je weet... waar de uitdrukking een hart onder de riem steken vandaan komt. Uh, of een antwoord op de vraag van Ad. Of hij uh, een andere huisarts mag consulteren in een ander dorp... omdat hij niet zo goed op kan schieten met de huisarts in zijn eigen woonplaats. En uh, Louis wil heel graag weten hoe het zit met de puntentelling bij Tennis. Dus bel even naar 0800 1121 als je verstand van een van deze zaken hebt. Uh, Evelien. Ja. Hallo. Jij? Ja. Oké. Okay. Ja, het is verrassend nou, uh, hè? Ja. Ik wil even over die huisarts uh, hebben. Ja. Ik weet uh, uit ervaring uit het verleden dat huisartsen met elkaar een afspraak hebben. Om elkaars ontevreden cliënten in ieder geval niet zomaar klakkeloos over te nemen. Oh? Um, want je hebt natuurlijk mensen die van de ene naar de andere zorgverlener op en nooit tevreden zijn. Dus dat zou. Uh, ja, dat. Dus ik begrijp die afspraak wel. Yeah. Maar ik denk dat deze meneer. die heeft gewoon een hele plausibele reden. dat hij dan van persoonlijke arts wil. Ja. Yeah. En als hij binnen een veilige afstand woont. want vier kilometer lijkt me nou niet te ver. Nee. In een buitengebied. Uh, dan denk ik dat hij gewoon naar zijn eigen huisarts gaat zeggen van goh, ik wil daar en daar heen. Uh, en als die andere huisarts trek heeft, lijkt me dat geen probleem. Maar het moet altijd in overleg met je eigen huisarts en nooit uh, buiten diegene om. Maar goed, ik kan toch wel, als ik naar een andere huisarts ga en ik zeg van ja, ik kan eigenlijk niet zo goed met mijn eigen huisarts. Dan zegt die andere huisarts toch niet, ja dan moet je eerst naar die huisarts waar je niet zo goed mee kan. Dat is, ja, dat is toch een want, hele... Ja, ja. want ze willen, ze willen namelijk niet dat het... Uh, dat de problemen die jij met je huisarts hebt... over de rug van een andere huisarts uitgesproken worden... maar tegen die huisarts zelf. Dus sowieso dat je zelf, ja, als je een relatieprobleem hebt... dat je dat gewoon zelf uitspreekt. Oh. Ja, ja. dat is toch ook eigenlijk normaal? Nou dus ja, jezelf... maar als ik, als ik een huisarts heb... Wat ik hem, het, het is, er is zeker geen sprake van in mijn geval... maar als ik dat een hele vervelende man vind, waar, of vrouw... en ik kan er niet goed mee... Ik kan er niet goed mee dan denk nee, ik op een gegeven moment van, nou, ik, ik, ik, ik heb ergens een bobbeltje, maar ik ga maar niet naar iemand. Dat moet je toch ook niet hebben? Uh, ander voorbeeld. Ja. Um, jij, uh, jouw luisteraars zijn niet tevreden over jou en gaan buiten jou om, uh, gaan dat niet over klagen, maar gaan buiten jou om uh, zorgen dat iemand anders komt te zitten, of zo. En nee, dan, maar, dat, maar nee. Dat, is, dat is. Nou, als je dan die vergelijking wil maken. dan gaan mensen niet klagen, maar die gaan gewoon naar iemand anders luisteren. En dan, ja, ik dan heb geen ja, afspraak. Bij een, een huisarts kan dat niet. Nee, dus een hele slechte uh, vergelijking. Ja. ja, dat is wel waar. Eigenlijk, ja. nee, <laughs> ja. nee, maar ik bedoel. Nee, ik bedoel mensen die bij, op die radio 1 willen, die gewoon zeg maar, op deze locatie willen luisteren. Hè. Dan moet je niet. Want dat is hetzelfde, wat jij zegt, hetzelfde inderdaad als uh, naar een ander dorp gaan, vraag ik, maar ja. Dan vraag ik dan maar. ja, dat kan wel, maar is het eerlijk als jij dan nooit kritiek krijgt? Als, als... Oh, heerlijk. Ja, nee. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, ik moet natuurlijk nou ja, opbouwende kritiek krijgen, moet ik natuurlijk krijgen. Ja. Maar, maar in principe... Ja, het ja maar het is, het is dus niet zo dat ik met... Um... Wie zit, er nu, wie zit er nu op de andere scène bij Radio 2? Het okay. is alleen maar muziek. Het is nou een ingewikkelde vergelijking. Ja, vraag. maar het is niet zo dat ik dus met de afspraak heb met de muziek samenstellen van Radio 2... dat als daar iemand komt die niet tevreden was over Radio 1... dat hij dat ze niet mag accepteren. Dat zou gek <lacht> okay. zijn. Oké, okay, maar goed. Nee, ik maar ik begrijp de... je punt. Maar het jij... gaat erom dat je huisarts daar wel iets mee kan. Misschien de relatie herstellen of in goede overeenstemming. Uh, iemand naar een collega overdoen. Maar deze meneer lijkt me geen probleem. Maar hij moet het wel via zijn eigen huisarts uh... ja. uh, regelen, volgens mij, eerst. Ik, ja, als jij het zegt. Nou, dat is wat ik weet. Ik weet niet, maar misschien luistert nog een huisarts die zegt... oh, zo doen we dat niet meer tegenwoordig zo hoppen... maar van de ene huisarts naar de andere geen punt. Ja. Maar uh, volgens mij niet. Oké. Okay. Nou, duidelijk, Evelien. Dank je wel. Heb ik zeven minuten over gewacht? Om dat zeven minuten? Ja. Als ik jou was, zou ik naar Radio 2 gaan luisteren. Of wat, ik kijk wat, hoe wat lang je moet eigenlijk? wachten als je daar naartoe belt. Wat kost het eigenlijk, eigenlijk. Niks, het is helemaal gratis. Oh, is het wel gratis. Tuurlijk is het gratis, joh. Wil je nog iemand de groeten doen? Ja hoor, jij. Ja. Dankjewel voor het bellen, Evelien. Oh. Doeg. 0800-1121 kun je bellen. Helemaal gratis en voor niks. En uh, uh, nou ja, als je het, uh, Stel dat je het niet wil doen, vind ik het ook niet erg. Maar het zou wel leuk zijn als we in ieder geval de vragen van vannacht kunnen beantwoorden. Hans? Uh, oh, ben ik al aan de beurt? Nou ja, ik geloof het wel, maar helemaal zeker weet ik het nooit. Nou, dat snel. Maar als je er toch bent, vertel. Nou, volgende. Uh, er was net Casaluna op de radio en dan ja. ging het over computers en zo. En ja. over ja, hoe alles eigenlijk met computers geregeld wordt. Dan zat ik een beetje te denken dat als ik vroeger als kind uh, geld had en ik ging naar de bank, dan had ik een spaarbankboekje ja. en het geld wat ik naar de bank bracht werd dan in dat boekje erbij geschreven. Ja. En ik gaf geld en ik ging naar huis met het bewijs dat ik dat geld gestort had. Ja. Dat dat van mij, geld van mij op de bank was. Ja. Tegenwoordig gaat alles met internet bankieren. Je krijgt geen afschriften meer. Nee. Stel nou dat er een stroomstoring komt, waardoor ja. de computers niet meer werken. Dat is HET moment eigenlijk, denk ik, dat je ja. geld nodig hebt. Want ja, de pinautomaat doet het ook niet meer, dus je gaat naar de bank. Ja. Alleen, je hebt niet het bewijs dat de bank dat geld voor jou heeft. Ja, dan zeg je zo wat. Ja, dus lang van kort te maken ben ik nu eigenlijk misschien voor de katse aan het werken. Nou, dat, dus sowieso dat zou sowieso kunnen. Daar verdien, ja. daar, verdien ik, daar verdien ik geld mee, dat breng ik naar de bank. Want ja, ik spaar. voor ja. later als ik groot ben, ja. dat ik het nodig heb. Ja. Maar, maar als er nou wat gebeurt, dan, dan, dan heb ik het bewijs niet meer. Nee. Dus en wat is je vraag? Van, <laughs> nou, mijn vraag is van, wordt dat toch nog ergens misschien op papier bijgehouden? Volgens mij kun je dat... Ik krijg nog wel van die afschrijvingen op papier. Maar dat heb jij afgezet. Ja, ik, nee, ik... Ik al, nee, nee, niet afgezegd. Dat, dat, dat, dat wordt je verteld dat je die niet meer krijgt. En dat kan wel, maar dan moet je extra voor betalen. Oh ja. Maar, maar, ja, maar... Is, waarschijnlijk, zie jij, waarschijnlijk zie jij bij een goede bank. En ik niet. Ja, of, of ik zat weer niet op te letten en ik betaal gewoon extra voor. Maar heb je niet een printer thuis? Ja, dat moet je. Natuurlijk, ja, maar daar heb ik ook al aan gedacht. Hè. Ja, al... Maar Stel dus, stel dus ik, ik print dat. Ja. Uh, uh, op de datum van vandaag. Ja. En dan kunnen hun zeggen, ja, maar meneer, uh, daarna hebben u uh, opgenomen uh, ja. en dat hebben u niet uitgeprint. Hier trappen wij niet in als bank zijnde. Ja, nou zou ik eigenlijk als argument willen gebruiken, dat doen banken natuurlijk niet, want die zijn heel eerlijk, maar dat durf ik niet zo goed meer. Nee. En, en, en, nou, en dat, dat, dat speelt ook een beetje mee natuurlijk. Want ja, ik zeg, laat ik het zo zeggen. Ik heb nou ik heb heel hard gewerkt, ik heb best wel centjes verdiend, die heb ik netjes op de bank gezet. Uh, ja, heel geloofwaardig, helemaal, ja. helemaal totaal geen bewijs dat dat, dat dat geld er staat. Aan de nee. andere kant, ik heb een hypotheek op mijn huis ziek. Ja, wie, wie, uh, misschien, uh, dat is voor een bepaald bedrag. Maar stel dat nou de stroom uitgaat voor, voor, voor een maand of twee maanden. Ja. En alles wordt weer opgestart en het is zeg maar gewist allemaal. of Wat dan ook, de backups zijn er niet meer. En ze zeggen van, in plaats van dat ik, uh, doe me wat, ik noem me wat, uh, twee ton hypotheek heb. Van, nou ja. oh, beste meneer, u hebt drie ton hypotheek. Dan moet ik gaan, ja, ja, dat kun je natuurlijk misschien nog op de hebben. Nou, je brengt natuurlijk nu wel een hoop banken op ideeën. Die zitten mee te schrijven, die denken, dan gaan we eens proberen, we zetten de stroom uit morgen. Dat is. Ja, maar dan zijn er, ja, maar dan zijn er toch nog altijd luisteraars van jou die zeggen: van ja, mijn bank, dat mogen jullie niet. Ja, ik denk inderdaad dat dat inderdaad de oplossing is. Maar ik heb het ook wel eens hoor dat ik denk: wat nu als het internet stuk gaat? Oh, dat wil ik niet weten. Nee. Mijn, mijn, mijn, mijn zoontje die zit te kijken in de televisie, daar hebben de preppers. Weet je wat een prepper is? De wat? Een prepper. Prepper? Ja, P-R-E-P-P-E-R. -E -E <laughs> nee, wat is dat? Ga ik je vertellen. Ja. Dat is het Engelse woord to be prepared, dus ja. voorbereid zijn. Ja. Dat zijn mensen die bereiden zich erop voor uh, dat alles uitvalt. En die zijn tot op de tanden gewapend. Ja. Want, zeggen ze, als ja. alles uitvalt, dan is er geen eten meer en dan ja. komen ze bij mij halen. Ja. Nou, niet alleen bewapend, maar je hebt ook mensen. Mijn meneer, die heb ik toevallig laatst nog gesproken, was voor een heel ander radioprogramma. Maar die zit in Portugal of zo. Daar ergens. Ja, ik heb het in die hoek. En die, ja. die, heeft, uh, die heeft koeien en kippen en, uh, en alles. Uh, en, en een moestuintje. En die is inderdaad ja. ook helemaal voorbereid. Die heeft gewoon zijn eigen stukje. Zelf, zelf, Zelfvoorzienend, zeg maar. Ja, stukje wereld ja. heeft hij uh, gemaakt voor zichzelf. Vind ik in, wel, wat, denk je, wat, wat denk jij? Hebt die man zijn geld? Wat hij dan heeft, heeft hij dat van kerst thuis of heeft hij dat bij de bank? De bank. Vergeet het te vragen. Ja, maar dat is wel iets natuurlijk waar je dan over na moet gaan denken. Of dan ga ik het eigenlijk opnemen. Maar hij ja, gaat dan, er dus dan... vanuit dat geld niets meer waard is. Dat dat moment ja, komt. Het, dat het. Ja, de in geld het stel... toch, in, in het begin wel denk ik. Ja, uiteindelijk het... niet meer, maar in het begin wel. En dan, kan je dan, gauw, ja, dan kan je de koeien verkopen of zo. Of, of, ja, maar als je, koeien, alles, of, hebt, als je alles hebt, dan, dan heb je geld ook helemaal niet nodig. Uh, ja, maar Alleen... als je alles hebt... Ja, ja. Maar dat is natuurlijk zo, sowieso, als je alles hebt en je buurman hebt niks... dan moet je al de helft van hem geven. Nou, ik denk ook dat, dat wij allemaal, uh, als we het hard nodig hebben... weten we allemaal zijn plekje op de wereld wel weer te vinden. Dus dan heb je toch weer een probleem. Hoe bedoel je dat, dat, dat mensen het gaan afpakken? Ja, dat doen mensen. Ja, de ja maar de oudjes, de oudjes doen dat niet. De oudjes in rolstoelen die doen dat niet. Nee. Denk ik. Nee, gelukkig en de, niet. En de, klein en de kleintjes ook niet. doen dat ook niet. Nee, dus dat betekent dus dat we mensen weer tekort hebben. Dat is ook weer niet leuk. Maar we zitten sowieso met het probleem van jouw uh, uh, bankrekening. We, dat kan je wel stellen, dat mijn bankrekening... Zitten eigenlijk is er maar één probleem en dat is jouw bankrekening. Wat doe je eigenlijk voor wel, werk, Hans? Het, dat wil je niet weten. Wat, nou. wat, wat, wat doet nou de gemiddelde luisteraar voor jouw programma? Ben je vrachtwagenchauffeur, ja? Of het zijn mensen die, die nou ja, goed uh, s nachts wakker kunnen zijn... of het zijn uh, vrachtwagenchauffeurs, denk ik. Maar ben je vrachtwagenchauffeur? Ik ben vrachtwagenchauffeur, ja. Nou. ja. klopt. Oké, okay, maar ja. je verdient wel genoeg om een flinke bankrekening... Uh... Ja, maar dat komt nou niet zozeer dat mijn werk nou zo goed betaald wordt. Maar dat komt wel door het aantal uren wat ik per week maak. Ja, en je spaart? En ik spaar. En ik heb een heel zuinige vrouw. Oh, echt? En magere kinderen. Maar hele magere kindertjes die ja, echt, ja, echt alleen en op en stokjes bijten. Ja, goed, Hans, ja, ik vind het een hele zinnige vraag. Wat gebeurt er als er met bij stroomuitval en je hebt, uh, want er zijn genoeg mensen die dat niet hebben, inderdaad papieren afschriften. Je kunt dat aanvragen, maar de mensen die dat niet hebben, hoe bewijs je, hoe bewijst Hans dat hij een leuk bedrag op de bank had staan? 0800-1121. Ja. Ik vind het een hele legitieme vraag, Hans. Dank je wel. Mag ik nog iets anders zeggen? Joff, mij wel. Ja, dat gaat over die meneer met zijn, met zijn huisarts. Ja. Ik heb dat in het verleden keertje meegemaakt uh, met de huisarts. En ik wilde echt weg bij die man. Ja. Ik ben naar een andere huisarts gegaan. op hetzelfde dorp was Die wilde er aanvankelijk niet van wezen. Toen heb ik gezegd van, ja, maar ik heb geen vertrouwen meer in die man. Ja. En er staat ergens geschreven dat uh, je huisarts is je vertrouwenspersoon. Op een moment ah, okay. heb je geen vertrouwen meer in die man. Geen vertrouwen met een en Dus het codewoord is vertrouwen? Oh, ja, dat is de is, uh, magic word. Dat is Engels. Ja. <laughs> hey, ik ga weer wat doen. Echt? Ik wat? hou je niet langer op. Wat dan, Hans? Hey, Wacht, nog wat zeggen. Ik vind het allemaal goede vragen vandaag. Vind je het allemaal goede vragen? Ja, ik vind het allemaal goede vragen. Oké, okay, nou dat heb ik genoteerd. Ga jij weer aan het werk en dan ga ik op zoek naar een antwoord. Ik dank je wel. Dag, Hans. Dag, 0800 1121. Ik vind het ook goede vragen. De puntentelling van tennis willen we graag uitgelegd hebben. Um, waar, waar komt de uitdrukking een hart onder de riem steken vandaan? Wat zit er eigenlijk in een zonnepaneel? <laughs> Mooie vraag hoor. En deze vraag van Hans dus. Uh, als er stroomstoring is, hoe kan hij dan bewijzen... Hoe, hoeveel geld hij op de bank had staan? 0800 1121. Remco... Hallo. Hallo. Goeiedag. Hi. Met een andere vrachtwagenchauffeur. Ja, zie je. Er luisteren <laughs> ja, ja. alleen maar vrachtwagenchauffeurs naar dit programma. Ja, ja, Dat is niet ja, waar ja, ja. hoor. Dat is helemaal niet waar. Dus. Maar ik ben er blij mee. Zeg het maar, Remco. Ja, ik had een vraagje. Wat gebeurt er met uh, marineschepen. als uh, Beatrix aftreedt? Want? Nou, uh, nu heb je de Hare Majesteit Ruiten. <laughs> en uh, volgens mij uh, is. Uh... De nieuwe koning geen, uh, geen vrouw, zeg maar. Nee. Dus dan zou het toch zijn de koninklijke hoogheid de ruiter moeten worden? Oh. Of zo? Ja. En dan is de vraag erbij: uh, moeten die schepen dan weer allemaal omgedoopt worden? Of ligt er uh, maandagochtend in een briefkastje een paar nieuwe stickers <laughs> die ze op hun boot plakken? En uh, hou doe. <laughs> Ja. ja! Ik denk dat dat het is. Ja. ja het, is, het, is, het is wel de marine, hè? Jeetje. Ja. Die, houden, die houden ook een hele feestdag als de linkse uit dienst genomen wordt. Dus, uh... Ik denk dat dat het is. Nee, maar ja. Marine. Ik heb dat nog nooit. Waarom denk jij erover na? Nou, omdat binnenkort de koningin afgetreden Binnenkort oh. ook, hè? Nou ja, nou ja, goed. Het uh, zal zo langzamerhand toch. Uh, ik, ik vind het jammer hoor. Maar ik vind een leuke koning in. Ja. Ik heb graag voor de gewerkt. Maar. Uh, ja. ja het, het is toch een keer klaar? Ik vind het wel een goede vraag. Want is het dan zo dat alle nieuwe schepen. De, zijn de koninklijke hoogheid worden? Of is het dat ze allemaal. Goh. Nou ja, goed. Kijk, de naam staat niet op de boot. Dat is wel weer een uh, puntje kostenbesparing. Maar er zit wel ja. een, uh, een groot houten plank onder de, onder, de, hoe noem je dat? onder de brug... waar de naam helemaal officieel ingegraveerd staat. Ja, dat is inderdaad dus... al een stuk minder loopt dat in de papieren... dan wanneer het, in de, wanneer het hele schip uitgeveild moet worden. Ja, ja precies. precies. Ja. Goh. Ja, maar ja, je zit natuurlijk met het briefpapier. Zou de marineschepen briefpapier hebben? Tuurlijk. En, en... Die, hebben toch nog allemaal, die hebben toch nog allemaal postduiven aan boord om met elkaar te praten? Nou, ik denk dat het, dat gaat vast allemaal helemaal hypen. Maar, en, en zouden ze ook visitekaartjes hebben? De mensen aan boord van een marineschip? Ik denk het wel. Ik dus moeten die allemaal nieuwe wel. visitekaartjes... Ja, maar goed, daar heb je tegenwoordig sites voor, hè, dat je dat voor, uh, voor een euro 200 van die kaartjes hebt. Dus dat zal ook oh, dat is, een, uh, dat is wel in de dat is wel waar. Kopen. Maar ik weet niet of, de, of uh, mensen op marineschepen daar gebruik van maken. Ik denk dat dat nog via de officiële koninklijke drukkerij gaat. Ja, zoiets. Zoiets. Dat, die uh, mensen uh, moeten ook werk houden, hè. Goh, goede vraag. Ik moet hem even goed opschrijven, want anders ben ik hem straks weer vergeten. Hare majesteit. en majesteit. Het is toch Hare majesteit? Het is toch HM, Hare Majesteits, is het toch? De HRMS. Ja. Staat er dan op HRMS, Hare Majesteits, uh, Ruiter of de Tromp of Rotterdam, weet ik veel? Ja. Heel veel van die dingen. Ja. Nee. Goh. <laughs> nou, dat komt er dan ook nog bij straks. Zeg Remco, ben je geladen? Ja. Uh, ik, uh, ja. Waarom klinkt je zo twijfelachtig? Weet je niet of je het nog aan boord hebt? Nou ja, ik denk: zal ik je nou in de maling nemen of niet? Ik denk: zal ik nou een eerlijk antwoord geven? Of ja. zal ik je in de maling nemen? En wat zou je dan gezegd hebben als je me in de maling had genomen? Nou, als jij dan gevraagd was, werd je gelijk. Dan had ik luchtbedvulling bij me. <laughs> Oh, en je zit de hele dag alleen in die vrachtwagen. Dus het ja, is wel ik, maar fijn dat je <laughs> je... Ja. Nee, ik zit ook altijd moppen tegen mezelf te vertellen. En Echt waar? Dus ik hoefde niet meer om te lachen, weet je wel. Dat is heel vervelend. En wat is de leukste mop die je onlangs aan jezelf hebt verteld? Oh, ja, dat ging over die uh, mevrouw van, uh, van de Partij van de Dieren. Uh, ja, Marianne nou? Thieme. Ja, die is uit de Partij van de Dieren gezet. Want die had Poeska al geschoren. <laughs> maar daar moest je zelf niet om lachen? Nou, de, de eerste tien keer wel. Maar ja, daarna de werd elfde toch wel keer. Wat, dacht, uh... Toen zei je tegen jezelf: Ik ken hem al. Hey, ja, en... ik, ik ken hem al. Uh, maar goed, maar je bent, je bent geladen. Dus we kunnen heel even raad wat hij rijdt spelen. Ja, dat kan je. Oké, okay, dat mag jij, Remco. Je mag alleen maar een ja of nee zeggen. Hè? Ja. Oké, okay, um, dus jij, je, je bent vrachtwagenchauffeur, je rijdt met de vrachtwagen, je hebt een lading aan boord. En ik ga nu raden wat jij rijdt. Dus de eerste vraag is, kun je het eten? Nee. Um, de tweede vraag is, uh, breng je het naar een winkel? Nee. Oh, is het een grondstof? Nee. Oh, wordt er iets van gemaakt? Uh, uh, dat is moeilijk, ja. Er wordt uiteindelijk een, iets van gemaakt, ja. Maar het is geen grondstof om iets te maken. Oké, okay, maar uiteindelijk wordt er wel iets van gemaakt. Is het hout? Ja. Is het? Hout. Is het van nee. hout? Nee. Is nee. het van ijzer? Nee. Is het, van... is het vloeibaar? Nee. Um, is, het, uh, zijn het, is het... Zijn het grote dingen? Ja. Oké, okay, dus je rijdt met een vrachtwagen vol grote dingen... waar uiteindelijk iets van gemaakt wordt, maar het is geen grondstof. Nee, ja. Ja, nee ja. Um, ja. Even denken. Is het, het? was niet van ijzer. Dat had ik al gevraagd. Ja. Um, uh, en het is, uh, Je kunt het ook niet eten. Had nee. ik al gevraagd. Um, grote dingen waar uiteindelijk iets van gemaakt wordt. Uh, het is niet, was het van kunststof? Had ik dat al gevraagd? Uh, had je nog niet gevraagd, want het is inderdaad van kunststof. Het, je rijdt met grote kunststoffen dingen waar uiteindelijk iets van gemaakt wordt. Ja. dit klopt nog steeds. Oké, okay, um, wat zou er nou gemaakt kunnen worden van grote kunststoffen dingen? Um, geef me eens een hint, want anders gaat het heel lang duren. Het is uh, grijs en rond. Grote, ronde, grijze kunststoffen dingen. Wauw. Het, het, het, het, uh, zijn het buizen? Ja. Word, wordt er... Uh, ja, zijn het, zijn, het, uh, zijn het buizen? Je rijdt met ja, een vrachtwagen vol buizen. Ja. En wat wordt ervan gemaakt dan? Nou ja, hele afwateringssystemen. Kijk, en, uh, dat dacht ik al. Ja, toch? Goh, ja. dat, ik, dat ik daar toch achter ben gekomen, dat, is, ja. <laughs> dat verbaast mij eigenlijk zelf. Hey, ja, dus, uh, het is moeilijker dan uh, een poosje terug met die chocolade rijden. Ja, dat je ook, toch in één keer goed. Uh, ja, uh, maar, maar of, ja. als iemand tegen me zegt het is iets wat jij graag eet, dan zijn we snel klaar natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja <laughs> so, duidelijk, duidelijk. Um, hey, hem, ik ik ja. had nog, nog even een kort vraagje. Die, uh, die man van die huisarts, ja. is dat niet verzekeringsgebonden? Nee, toch? Mijn huisarts, mijn huisarts is bijvoorbeeld van Univee. Ja. Van de vereniging van Univee huisartsen. Echt waar? Maar zo is toch elke, ja, elke huisartsenpraktijk is toch verzekeraar gebonden. Je kan toch niet zomaar van de een en de andere huisartsen? Die is toch bij Agis en die is toch bij die en die is toch bij die? Nee. Die toch? Toch bij die. nee. Vol, volgens mij wel. 0800-1121. De, de onderste PVC-buis moet bovenkomen nu. Ja. Sorry, sorry. 0800 1121. Dankjewel, Remco. Oké, okay, en een fijne nacht nog. Hetzelfde, dag. Dag. Hoi. Henk. Ja, hoi, goede avond, Astrid. Hallo. Goeie meneer met zijn zonnecel. Ja. Even uit het hoofd. Um, oh. Een zonnecel is gemaakt van een half materiaal. Ach nee, dat maakt een hoop ja. duidelijk. Dat is over het algemeen tegenwoordig silicium. Oh ja, ja? silicium. En uh, dat hele zuivere silicium wordt... Tegenwoordig wordt dat opgedampt op een glasplaat. Opgedampt ja? op een glasplaat, ja. Ja, dus dat wordt dus vergast, dat silicium, en opgedampt op een glasplaat. Ja. Op die glasplaat zijn ook sporen opgedampt van een, een glijdend materiaal. Ik noem maar wat bijvoorbeeld koper. Maar dat is meestal een ander materiaal. Goud zou bijvoorbeeld kunnen. Nou, dat silicium is enigszins verontreinigd. En dan moet je dus denken aan, uh, uh, uh, dat noemen ze doteringsatomen. Ja. Uh, en daar zitten er dan maar één in een paar miljard uh, siliciumatomen van. Die dienen om uh, gaten te creëren in het kristalrooster. Die gaten zijn nodig om de elektronen te transporteren. De, dus, uh, um, je hebt dus uh, uh, acceptoratomen en donoratomen. Donoratomen geven een elektron en een acceptoratoom uh, uh, uh, ontvangt een elektron. Nou, um, uh, die elektronen die worden dus vrijgemaakt uit het halfgeleidermateriaal... Ja. als er fotonen opvallen, lichtdeeltjes. Ja. Ja? Nou, <laughs> um, er zitten twee draadjes aan zo'n glasplaat. en daar uh, zit een accu aan. en uh, er koppen fotonen op uh, het halfgeleidermateriaal. er worden elektronen vrijgemaakt en de accu wordt gevuld. Nou, dat is volstrekt duidelijk, Henk. Ja, dan. Oh. Um, in Nederland, ik heb ja. even in mijn hangmappenkast gekeken. Ik ben als dus een ouderwetse jongen met hangmappenkasten. Ja, dus je hebt even in de hangmap, gekeken, de hangmap zonnepanelen ja, want ik ben, gekeken. Ik ben zo prepper, ik probeer mijzelf helemaal <laughs> energie zelfstandig voorzien te krijgen. Heel goed. Ja. ja, ook met een moestuintje volgend jaar enzovoort. En dat allemaal met maten. En een koe. Cool... Door en voor elkaar systeem. Ik ja. doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. En is dat ook omdat je bang bent dat de wereld vergaat? Of is het gewoon... Nee, ik zit in een Hobby. financieel wat ongunstige positie, zoals wij allemaal een beetje. Dus wij uh, proberen op uh, de vrije tijd die vrij valt door het hebben van minder werk op te vullen met nuttig werk op het land. Uh, uh, het sprokkelen van hout, uh, noem maar op noem, wow. maar op, noem maar op, noem maar op. Het roken van hammetjes, wat we morgen gaan doen. Ga je met vrienden hammetjes roken? Ja. Oké, okay. en in de hangmat zonnepanelen zat deze informatie? Uh, ja, maar ik ga even verder. Oh. Als je die zonnepanelen nou lekker op het zuiden zet... Hè? Ja. In een hoek van 36 graden, ja. dan heb je een uh, rendement van uh, uh, 85% van de, uh, uh, aan energie. Ja. En dat komt overeen per vierkante meter effectief zonnepaneel op 1100 watt per vierkante meter per jaar. Terwijl een, een, een gemiddeld gezin ongeveer 2000 kilowattuur op jaarbasis gebruikt, dus snel oh. uitgewinst. Wel nu, er is nog even iets verder. In Australië heeft men iets uitgevonden. En ja. dat valt onder de nanotechnologie. Ja. Men heeft zo'n zonnepaneeltje, ja. het, het, het materiaal, bestrooid met een, een, een, een atoomdikke laag zilver. Oh. Zilveren methode heet dat. Waardoor het rendement enorm omhoog gaat. En uh, uh, men is tegenwoordig ook al bezig om zonnepanelen te maken... die uh, uh, uh, gevoelig zijn voor meerdere golflengtes licht. Maar als je, als je met zilver gaat bestrooien, dan worden ze nog duurder. Nee, want ze worden, oh. ze worden, ze worden efficiënter. Als je rendement omhoog Uiteindelijk... gaat van 14 naar 25 ja. heb je minder zonnecelletjes nodig voor je behoeften. Oké, okay. en de vraag van Adrie waarom die dingen zo duur zijn... dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het hele proces... wat jij net beschreven hebt, gewoon uh, uh, spul nodig heeft. Uh, dat is eigenlijk maar geval. vergeet niet het research en development, het opzetten van productielijnen, Komt nog bij. Uh, distributie, uh, uh, reclame, promoting, uh, al die dingen. Ja. Uh, uh, maar vergeet ook niet je accu's, je, uh, je uh, omvormers om van je accu-spanning uh, 220 te maken, uh, je systemen. Zonnepanelen kunnen ook in de brand vliegen bij kortsluiting. Oh toch? Ja, bij kortsluiting. Net zo goed als, uh, als dat bij... Een, leg maar eens een keer een, een goede sleutel op een vette, vette auto-accu. Je zult zien ding het rood gloeiend en je oh. hebt vuurwerk. Oké. Okay. Nou, dus ik, ik vind het... De, uh, Henk, de hoeveel van die hangmatten heb jij? Uh, ik heb hier een kast met een, 50 hangmappen... en uh, dan heb ik ook nog wat op uh, USB-stick staan, enzovoort, enzovoort. Ja, ik, ik hou me gewoon lekker bezig. Nou, dan spreek ik je vast nog wel een keer. Ja, ik ben, hey jou, je kent hem wel. Ja, een want beetje. We hebben elkaar regelmatig gesproken. Ik ben blij dat jij die hangmappen ma hebt. Ja, want ik mag dat andere van jou niet doen, hè? Welke anderen? Nou ja, dat met, met Google en zo. Nee, dat mag niet, hè? Nee, nee, nee. Nou, ja, dat mag wel, maar je moet gewoon af. zeggen dat je hangmap hebt. En een enorme boekkast met tig boeken. Ik was net een boek aan het uitzoeken van mijn adolescenten... om het weer eens een uh, keer uh, te gaan lezen. Iets van uh, Voort van uh, Albert Camus. Kijk, dat moet ook gebeuren... Ja, dat, want ik ben in opstand aan het raken, want het gaat niet goed in deze samenlevingen. Nee, nou, maar dat hebben we het de andere keer over. Prima. Oh ja, en schepen worden niet omgedoopt. Want oh. dat, is, dat is heiligheidsgennis. Heiligheidsgennis. Dat brengt ongeluk op een schip. Een schip behoudt zijn naam. Oké, okay, dankjewel, Hek. Eenmaal gedoopt, blijf je gedoopt, hè. Dankjewel. Alsjeblieft, doei. Doeg. Let the sunshine is dit op je zonnepaneel. Om precies te zijn, heet het noem ik eigenlijk uh, Aquarius. Let the sunshine in. En het komt natuurlijk uit de musical Hair. En uh, uitvoerende in dit geval zijn de Fifth Dimension. Zo, dan zijn we qua feiten weer helemaal op een rijtje. 0801121 voor uh, vragen, maar ook vooral uh, antwoorden. Louis wil dus weten hoe het zit met de puntentelling van tennis. Waarom is dat. Uh, Per 15 punten en dan per 40 en zo. En met lof, nou ja, waar, waar komt dat vandaan? Um, Ria wil weten waar de uitdrukking een hart onder de riem steken vandaan komt. Dus mocht je een etymologisch woordenboek bij de hand hebben, bel dan ook even. Hans wil weten wat er gebeurt als er een stroomstoring is. Hoe bewijst hij dan hoeveel geld hij nog op de bank heeft staan... aangezien hij niet meer aan papieren afschriften doet... En Remco vroeg dus of marineschepen worden omgedoopt als uh, Beatrix niet meer Hare Majesteit is. Blijft ze dan niet gewoon Hare Majesteit? Nou, anyway, we hoorden net al eventjes van Henk dat dat in ieder geval niet het geval is. Maar mocht je daar nog iets over willen zeggen: 0800-1121. Jo! Uh, ja, ja! Hallo! Goeien. Hallo, Austin! Hoe gaat het met je? Nou, dat gaat geweldig. Ik zit al twintig minuten op de stoel te wachten. Ja, dat is het, hè. He. Twintig ja, minuten vind ik eigenlijk nog weinig. Ja, dankjewel. Er wordt, weer, er wordt weer lekker gebeld vannacht. Ja, dat gaat prima. En waar belde je over, Jo? Nou, ik, uh, ik had... Dienstig was ik jarig en toen kwam mijn hulp gauw eventjes helpen. Hm. En toen zeg ik, nou, doe het maar met de Franse slag. Ja. Toen zegt ze, wat bedoelt u nou? Ik zeg, nou, doe het maar met de Franse slag... Dus ik wil graag weten waar de Franse slag vandaan komt. Ja. schijnen heel In Frankrijk schijnen ze uh, al het huishouden met de Franse slag te doen. Ja, ja schijnt Gaat allemaal wel. zo een beetje tussen neus en lippen door. Maar Jo, uh, ja? ik, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat ik het namelijk weet. Nou, maar, maar hoeveel jaar ben je geworden? Ik heb op mijn rug geslapen. Ik ben 48 geworden. Oh, Jokkebrok. Ja. Nou, draait maar om. Ja, precies. Ik heb op mijn rug zo. Maar ben je al 84? Ja. Ja, daar ja, stond mee. Ik zou 83 gezegd hebben, dus dan zat ik er nog een heel jaar maar nee, vanaf. Maar... Ik, had, ik had willen zeggen, ik ben in het begin van mijn 85ste jaar. Oh, oh. hoe voelt het? Ja, nou, lekker. Ja, gewoon hetzelfde eigenlijk, hè? Die computer die doet alles. Precies, ja, je blijft gewoon lekker mailen. Ik ga op zoek naar een antwoord voor je met de Franse Slag. Waar komt het? Als we dan toch iemand met een etymologisch woordenboek vinden voor een hart onder de riem steken, dan kan hij meteen even bij de F van Franse Slag kijken, toch? Ja, maar dan, want die meneer die had net, die, die chauffeur, die had net een, een mooie mop. Ja. Zal ik je even de mop vertellen? Vertel jij maar even de mop, Jo. Nou, zit het in het vliegtuig en er zit een meneer naast een hele knappe blonde meid. Ja. En die pakt een boek. En toen zegt hij: Ja, maar zo krijgen we geen gesprek. Zullen we het niet eens even hebben over een of andere energie? Toen zegt ze: Nou, mag ik u een vraag stellen? Ja, zegt hij. Toen zegt ze: Nou, er loopt een koe in het land, er loopt een paard in het land en er loopt een geit in het land. ze eten allemaal van hetzelfde gras. Maar een paard, die heeft een hoop dat rond is. Een koe, die heeft een fly. En een geit, die heeft allemaal van die kleine knikketjes. Kunt u mij vertellen waarom dat is? Nee, zegt hij, dat zou ik niet weten. Nou, zegt ze, dan kan je het ook niet weten. Ze zegt, want het is gewoon poep. En ik wil het wel over de energie gaan praten. Um, misschien moet je niet een, een carrière als cabaretière uh, ambiëren. <lacht> misschien. Zo weet ik het nog wat. Dus ik begrijp er echt helemaal niets van, jou. <lacht> nou, moet je lo er loopt een paard in het land. Ja, ik heb het wel verstaan. <lacht> oh. Ja, maar die meneer die wilde dus heel deftig gaan doen... dat hij het over energie wilde hebben. ja. En toen zei zij: nou weet u het dan wat, wat dat dan is? Ja. Een paardenhoop en een koeienvlaai ja. en een geitenkeutel. Ja. Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Toen nee. zei hij: Nou, dat is poep. Als u, dan over, als u nee. dat dan niet weet, hoeft u ook niet over de energie te beginnen. Nee, de tweede keer is hij een stuk grappiger. <lacht> <lacht> Groetjes. Nee, joh! Ja, ja, lieverd. Nee, ja, wat weet je, ik heb nu nog één minuut. Ik kan, ik kan nu niet iemand die al twintig minuten zit te wachten zeggen... ja, kom er maar in, je hebt één minuut. Dus je vertelt <laughs> nog maar een mop. Moet ik nog een mop vertellen? Ja. Oh, maar wel een korte. <laughs> wel een korte. Nou, er is een taxichauffeur. En die heeft een Marikaan in de auto. En die heeft muziek aan. Toen zegt hij van, de, de, dat mag niet van ons geloof, dan moet je de radio uitzetten. Nou, zegt hij, dat is goed. Zet de radio uit. Maar hij rijdt nog een stukje. Hij doet de deur open. Hij zegt tegen die Marokkaan, nou, vroeger hadden ze dus ook geen taxis. Waar ga jij maar wachten tot er een kameel langskomt. Jo. Ik heb echt nog nooit iemand zulke slechte mop horen vertellen. Nou, die is nog goed. Nee, dat is echt een waardeloze mop, joh. Ja, maar die Marokkaan mocht die muziek niet horen. Oh, ja. vroeger, vroeger hadden ze dus ook geen taxis. Toen dus ging die Marokkaan ook ja, met een kameel. Ja. Hé, <lacht> hey, toch bedankt. En ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Tot de volgende keer, Jo. Ik stuur wel weer een e-mail. Dat lijkt me verstandiger, inderdaad. Dag jou 0800-1121. Daar ja, is ik niks van. Snap jij het?